voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme. Naar verwachting gaan een kleine 8 miljoen Nederlanders op vakantie naar het buitenland. Bijna 3 miljoen mensen houden vakantie in eigen land. De finale van de Champions League gaat tussen Inter Milan en Bayern München. Inter plaatste zich gisteravond ten koste van Barcelona. De Spanjaarden wonnen weliswaar met 1-0... ...maar Inter had vorige week de thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen. Bayern plaatste zich dinsdag via Olympique Lyon... Het weer, zon en sluierwolken en het warm snel op tot 18 graden in het noordwesten bij zee en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM in de ochtend.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 Situaties, situazioni quei momenti fradinno i distacchi e i ritorni. da capirci niente può tu come vedi sto pensando a te Inside. These emotional transitions Vanno ben un po' così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 En control yourself any longer. Come on, check your body, baby. Do that kon Gang No. You can't control yourself any longer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de eten op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het nieuwe college van Rotterdam wordt gevormd door PvdA, VVD, D66 en CDA. Gisteravond hebben de fracties van de partijen ingestemd met het akkoord dat vandaag wordt gepresenteerd. D66 en VVD wilden elk twee wethouders. Maar de PvdA en CDA vonden dat niet kunnen in tijden van economische crisis. Er is nu een compromis gesloten met deeltijdwethouders. Op de plek in de golf van Mexico, waar vorige week een olieplatform zonk, is een nieuw lek ontdekt. Na het ongeluk stroomde op twee plekken olie in zee en nu op drie. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er vijf keer zoveel olie uit de lekken stroomt als tot nu toe werd gedacht. Uit nieuwe berekeningen zou blijken dat er elke dag 800.000 liter ruwe olie in zee stroomt en niet 160.000 liter. Het olieconcern BP gelooft die aantallen niet en zegt dat er minder olie lekt. Gemeenten tonen te weinig interesse in hun lokale Oranjevereniging. Dat vindt voorzitter Zonneviel van de Bond van Oranjeverenigingen. Door het gebrek aan interesse lopen de comité's subsidie mis. Zonneviel roept de ruim duizend aangesloten verenigingen op... om ook zichzelf beter op de kaart te zetten... en te lobbyen bij wethouders en raadsleden. Deze zomer gaan ongeveer net zoveel Nederlanders op vakantie als vorig jaar. Wel besteden mensen minder geld aan de vakantie... en ze kiezen vaker voor een vakantie in eigen land...